De Naten Kok met het NOS Journaal. Bij een brand gisteravond in een zorgcentrum in Tilburg... is een van de bewoners ernstig gewond geraakt. Een andere bewoner moest met rookklachten naar het ziekenhuis. Tachtig anderen hebben noodgedwongen de nacht elders moeten doorbrengen. De politie onderzoekt nog of er sprake is van brandstichting. In totaal werden er zo'n zestig aanleunwoningen ontruimd. Waarschijnlijk kan een deel van de bewoners vandaag weer terug naar huis. De directeur van het Braziliaanse Agentschap voor Ruimteonderzoek... is ontslagen na kritiek van president Bolsonaro. Het agentschap meldde vorige maand dat onder Bolsonaro... de illegale houtkap in het Braziliaanse deel van het Amazonegebied... fors is toegenomen. Volgens president Bolsonaro klopt daar niets van. Hij beschuldigde het agentschap van gerommel met cijfers... om zijn regering in discrediet te brengen. De directeur heeft nu te horen gekregen... dat zijn positie onhoudbaar is geworden en dat hij weg moet... Op het station in Herengoewaard is gistermiddag een NS-conducteur mishandeld. Hij had kort daarvoor een man aangesproken die vlak voor het vertrek van een trein de deur openhield en allerlei spullen in de trein zette. De 58-jarige conducteur vroeg de man daarmee te stoppen, omdat het tijd was om te vertrekken. Daarop sloeg de man de conducteur in zijn gezicht en beet hem in zijn borst. De dader vlucht een andere trein in en werd later opgepakt.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 Het weer, wolkenvelden trekken erover. Af en toe komt de zon erbij. Lokaal is nog altijd een lichte bui mogelijk door 20 tot 23 graden. Komende nacht is er kans op mist. Morgen een vrij rustige zomerdag met geregeld zon en maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A2 Den Bosch Amsterdam staat tussen Utrecht en Maarse 5 km file. De vertraging is een kwartier. Een 20 minuten verdraging bij de afsluitdijk op de A7 van Horen naar Zuidericht tussen Wieringerwerf en Brezandijk. Er wordt aan de Sluizen gewerkt en verderop op de afsluitdijk aan de Friese kant heb je daardoor ook nog 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Chakana Spartyus, Ebba Dishet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 the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 Uh, ja, dat wordt moeilijk natuurlijk. Hè. Dat is eigenlijk tot op het einde geweest. Want toen werd de boel, namelijk, uh, ja, dat was op.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 Ja, en met een, uh, een trompet onder andere. Met, met maar drie pistons, hè. Maar op een, weet uh, je zo'n ding ook weer, een clarinet. Dat was heel moeilijk natuurlijk. Ja. Huh? En fluit. Die dingen wel. Huh? Maar zo, alles bij ons ging dat sneller te doen. Ook als een, uh, een trompetspeler, ook met drie pistons, En dat mocht er allemaal snel bij.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 Oh,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 We beginnen altijd met, met de bus. We zijn overal geweest in Amsterdam en noem maar op waar. En de laatste keer geweest waren waar ik me goed weet. Waar ik een hele grote foto toevallig heb uit 1977 de... Oh, sorry. Zaak het eraf. mij ja. mijn 1937. Ja, maar dat... Uh, toen was maar, jij, jij er nog niet, speelde je nog niet, of wel? Ja, Jawel, alsjeblieft. Ik ben daar misschien een jaar voor... Hoe hard, hard was ik? 1937, Zeven, uh, uh, 16? Uh, 16, 17 jaar. Met een met hoed op. Pssst. En toen was er toch zeker 70 mensen van die ongelooflijk mooi. En die waren het goed. En wij waren toen in Utrecht. En dat was eerst al de, de, de Herman D spielde er ook nog op. Die was heel goed, ze natuurlijk. En uh, hadden we de eerste prijs. En toen moesten we dus in de, in de volgende ronde, dat je dus in de allerhoogste. En we hebben ook gewonnen. Zo. En, en, ik, en ik vergeet het nooit, we waren ja. Dan gaan vorm. we nu weer even naar een heerlijk muziekje van kor luisteren. Ja.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 Ja, zoiets. Uh, Midden-60. Daar zie ik uh, dus de padvinerij en uh, allemaal schoolkinderen. Wat, wat deden die schoolkinderen school, oh, daar dan? Ja, maar die schoolkinderen die kwamen daar naartoe. En de tegenwoordig niet meer natuurlijk. Want ja, dat waren de scholen. Die kwamen gewoon naar de. Die moesten er zijn. Ja? Of die moesten er zijn, zo was het eigenlijk. En wat deden ze dan?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 ja, Want daar heb ik hier ook prachtige foto's van. En hoe heten jullie dan als uh, Carnavalsband? Uh, de schakken. De schadkke. wallenkappers. De wallenkappers. Ja, de ja, ja de en ik zie hier Bo voorop lopen. Ja, ik word wat ouder nu hoor. Ja, dus een beetje nou, dat maakt helemaal ja. niks uit.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 die hebben we dus altijd bij mij thuis bewaard en die werden in de werkplaats dan we daar uh, daar werd die uh, wit gemaakt en allemaal weer op dinsdag op uh, op zaterdag en zondag gingen ze allemaal weer naar het veld. En daar kwam dat allemaal. Dat werd ermee mij gewerkt, zo'n beetje daar. En wat hadden jullie voor werkplaats dan? Want even voor de mensen die dat niet meer weten. Ik weet dat natuurlijk wel, maar... Nou, die werkplaats hadden wij aan de overkant waar wij in de Kanaalweg. Naast het Rode Kruisgebouwje. Daar hadden wij de werkplaats. En die werkplaats, wat hield dat in? Want wat voor zaak hadden jullie thuis? Dat deden wij dus met mijn broer.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 Maar dat lag mijzelf natuurlijk. Want, uh, was dat weer een dat ander... was jouw grapje. <laughs> maar en niet ieder bruidspaar wilde dat. Hè? Daar moest je voor betalen. Ja. Ja, die, dat, dat was uh, in de allereerste jaren. Uh, dat was iets van. Uh, ik geloof iets van 10 euro. Uh, gulden. Sorry. Dat was guldens. 10 gulden. En dat werd later. Dat werd helemaal opgegaan. Bah, bah, bah, bah, bah. Dat werd wel langer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 naar de Brickhouse en Rustic Breastband met de Floral Dance. En we schakelen weer over naar Anke Joostra.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 Achteruit, ik zei. Ah, je me nou. En toen werd dat en nou. Die twee burgemeesters die toen eh, oh, oh, oh, oh, vroeger de jongens, allemaal vroeger. Maar ook burgemeester in Zeeland geloof ik. En die, die was ook hier. Heb je ook gehockeyd, die twee? Heel vroeger. Jammer dat ik het niet meegebracht heb. En eh, ja, dat kreeg ik dat lekker ben ik ook. Weer. Nou, We en hou de... uw vrouw ook erbij. Nou, toen ben ik dus gered tot de ridder in de orde van de rij. Ze, in zelver. In zelver. Dus je bent geridderd? Ik werd toen geridderd. En toen werd mijn vrouw op een gegeven moment. Die wordt erbij bijgenomen, want die was alleen. Dat was niet. Ja, nou, die is zo'n fijne meid. Of oh, sorry, dat ik erbij hoor. En dit wordt de vreule, Zeiden dus ze tegen hem.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 Dat kwam eigenlijk door, uh, door Ali Bol. Van Koper, zo, van het uh, café Koper. Dat was een bijzonder goede. En mevrouw, hoe is het ook weer? Die nou pas overleden, maar goed. Die waren ook bijzonder goed.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 Ja, ja. Het Chinese landhuis. Het Chinese landhuis, perfect joh. Ja, de, Pieter hoor, uh, ja, weet ik, wist, dat wel. ik wist het ook niet, want ja. uh, uh, je hebt in 1955 gespeeld in het Chinese Landhuis, uh, waar Ali Bol en Biep Hildering en Kees ja. Bruinsel en Bertus Balleduk staat er dus uh, onder regie van meneer Maurik. Van, van Maurik, in, inderdaad, ik kon niet aan de naam komen. Zeg maar. En je hebt nog twee jaar later gespeeld in het stuk dat heette Zonnebrand en Blaren. Oh, daar hebben we gelachen doen.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 Het speelde op het strand dan of zo. Nee, dat was, gebeurde ook. Waar speelde? Zomerlust. In zomerlust, hè? Ja, maar het stuk. Speelde het stuk op het strand, Piet? Ja, zon zonnebrand ja, ja, ja, ja, en blaren. Ja, zonnebrand en blaren. Thema. Ben Thema Ben. ben. ook wat kon je met die lach? En hij was helemaal. Was, uh, hij was, het kwijt, want hij was ziek geweest toen. En toen was hij later weer. Nee, heeft hij het overgenomen? Heeft hij het overgenomen? De, zo was het. Ja, zo was het. En, wat en, toen, en toen gooide hij op een gegeven moment, wist hij dat niet meer. En gaf hij die haring in, en, die wap, en dan gooide hij dat <lacht> ik, vergeet het nooit. ik vergeet het nooit. Het was dus een korte, maar wel humorvolle <lacht> periode bij uh, Wim Hildering. Ja, ja, ja. En dan de spullen, die deed ik meestal mee als we de boel moesten ophangen. En bij mij uit de zaak nemen van een en ander mee. En dan maken we dat mooie dingen op. Van, die, van de gordijn, de, de, de, de...